Dan zou Alan Ramsey dus de betreffende brief hebben geschreven. En zijn slachtoffer, de naam kennen we nog niet... zou hem dan hebben neergeschoten. Dat betekent dat Ramsey de brief op uw machine moet hebben getikt. Heeft hij er de kans voor gehad? Op het feestje van vorige week, dat zou kunnen. Ik heb het daar toch al eerder over gehad. Wie waren er allemaal op dat feest? Marco en ik om te beginnen. Alan en Irene Ramsey... Dan Bob en Jenny Kelligan en uh, oh Tony Stanley. Die is vrijgezaal. Zeven personen dus. Vier mannen en drie vrouwen. Gaat het hier om een vaststelvrienden? Laten we zeggen bekende. Bob Kelligan is een collega van me. En Tony Stanley kennen we weer via Ellen. Hij beheert het een of ander importbureau, geloof ik. Uh, wat ik vragen wou, Mr. Dickens, een of Revolver. Nee, Mr. Nussing. Ik zou niet eens weten hoe ik ermee moest omgaan. Ik geef graag toe dat zoiets uit de mond van een schrijver van detectives een beetje raar klinkt... maar ik heb nu eenmaal een antipathie tegen al dat schietuig. Ik wil u graag geloven, Mr. Dickens. Maar toch... Ja, ik moet u zeggen dat u uw tijd verknoeit... zolang u zich met mij bezighoudt... en ondertussen de werkelijke moordenaar ongemoeid laat. U zult begrijpen dat we u voorlopig in echter is moeten houden. Maar dat... daartegen protesteer ik. Dat zou u niet veel helpen. Hallo, Kroker. Wilt u Mr. Dickens op laten halen? Ja, hij blijft hier. Na een slapeloze nacht op de Harde Brits begreep ik dat ik maar beter een advocaat in de arm kon nemen. In het begin van de middag ging mijn celdeur open voor Dr. Clemens King. De enige advocaat in Londen die ik bij naam kende. Hij liet me uitpraten en toen hij alles gehoord had, haalde hij zijn schouders op en zei dat hij op het ogenblik niet veel voor me doen kon. Hooguit zou hij misschien klaar kunnen spelen dat Margot mijn vrouw een bezoekersbriefje kreeg. En dat lukte hem. Hallo, Ed. Hallo, Margot. Hoe gaat het nou? Moe. Wel goed. Ik heb Mr. Nutting gesproken. Wat zei hij? Och, niks bijzonders. Hij vindt het vreselijk vervelend dat alles zo gelopen is. Je wordt nog vandaag naar Crespi Village gebracht... De inspecteur, daar staat erop. Ik sta te om kennis met hem te maken. Wat moeten we nou? Dacht je... wees nou maar niet, bang. Vroeg of laat laten ze me heus wel weer lopen. Hoe was het met Irene? Je, je kunt je wel voorstellen dat ze helemaal van de kaart was. Ja. Maar, maar ik had de indruk dat ze zich vooral opwond over het feit... dat ze uitgerekend jou verdenken. Je, je moet haar wel zeggen dat ik me Helen's dood ik heb aangetrokken. Dus. Vrees je het niet? Ja, mm. Kan ik dan nog iets voor je doen? Nou nee, er is niemand die iets voor me kan doen. Komt allemaal vanzelf weer terecht. Margot was nog niet weg. Of een smeris haalde me uit mijn cel. Met een dienstauto werd ik naar Crasby Village gebracht. Het comité van ontvangst bestond uit inspecteur Cunningham. U bent dus Mr. Dickens. Die ben ik, ja. Dat doet me genoegen. Ja, dat geloof ik graag. U hebt dus de heer Alan Ramsey, een vriend van u, gedwongen om een bepaalde geldsom te deponeren naast mijlpaal 27. Ah. Hoe hoog was dat bedrag eigenlijk, meneer om, Dickens? Om precies te zijn, Mr. Cunningham, geen rode duit. Ach, daar komen we nog wel achter, Mr. Dickens. Uw vertrouwen in de toekomst is bijna ontroerend. En toen Ellen MC het geld op de aangegeven plaats had gedeponeerd... ...hebt u hem tweemaal in de rug geschoten. Maar weet u wel, inspecteur, als ik vragen mag. Met een vulpen? Geen grapjes hier, alsjeblieft. Daar staat mijn hoofd niet naar, ik... Uh... beseft blijkbaar nog steeds niet dat de zaak bijna rond zit, Mr. Dickens. Zeker is dat u de bewuste brief hebt geschreven... Zeker is ook dat u geen geldig alibi heeft voor de nacht waarin de moord gebeurde. Ik zou u aanraden om een bekentenis af te leggen. Dat bespaart u en ons een heleboel garen Nou moet u eens goed luisteren, inspecteur. Heeft Scotland Yard u dan niet verteld... dat Mr. Ramsey hoogstwaarschijnlijk zelf die brief heeft geschreven? Dat Ramsey chantage pleegde en door zijn slachtoffer werd neergeschoten? Dat is toch zo logisch als wat? Keer je de zaak om, dan krijg je de gekste consequenties... Waarom zou iemand die chantage pleegt... de man die hij juist met goed gevolg een paar ponden lichter heeft gemaakt... willen neerschieten? Als u zo graag hebt dat ik iets zeg...